9 uur. Dit is Radio 1 met Bert van Sloten. Goedemorgen. Ster had ook even last van de warmte. Straks in het NOS Radio 1-journaal. Arno Bonte, de fractievoorzitter van GroenLinks in Rotterdam. Er staan namelijk veel vragen en dat kost de gemeente heel erg veel geld. Nu eerst het NOS-journaal met Mark Visser dochterbedrijf. Ik begin even opnieuw, want voor mij was ik even niet te horen. Maar nu wel. Nu wel. KPN verkoopt zijn Duitse dochterbedrijf E-Plus aan het Spaanse Telefonica. KPN krijgt 5 miljard euro voor de Duitse telecomaanbieder... plus 17,6 procent van de aandelen Telefonica Duitsland. Dat heeft KPN bekendgemaakt bij de presentatie van de kwartaalcijfers. Ilko Blok, bestuursvoorzitter van KPN, is blij met de verkoop... zei er zojuist in het Radio 1-journaal. We zijn een aantal weken in gesprek geweest en aan het eind van die periode hebben we een zeer aantrekkelijk bod van 8,1 miljard gekregen. Dat zowel goed is voor de toekomst van ons Duitse dochterbedrijf als voor KPN en daarom hebben we toegestemd in dat bod.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 De belangenclub reageert hiermee op het incident van gisteren bij Schiedam. Daar werden acht mensen onwel toen de trein kwam stil te staan... en de airco niet meer werkte. Metrov wil ook dat er in de treinen ramen komen... die door de conducteur met een bedrijfsleutel kunnen worden geopend. De speciale VN-gezant voor kinderen heeft na een bezoek aan Syrië... haar bezorgdheid geuit over de situatie van de kinderen in het land... De topfunctionaris zegt dat ze is overweldigd door het lijden van de kinderen... en waarschuwt tegelijkertijd dat de strijdende partijen worden vervolgd... voor de vreedheden tegen minderjarigen. Naast het extreme geweld waar kinderen getuigen van zijn... worden ze ook geronseld als kindsoldaat door strijdende partijen. De VN-gezant vreest dat een hele generatie woedend en analfabetisch opgroeit. Paus Franciscus is aan het begin van zijn bezoek aan Brazilië... enthousiast begroet door tienduizenden mensen. De paus sprak de menigte kort toe en spoorde jonge katholieken aan... om discipelen van alle naties te maken. Terwijl de paus een toespraak hield... vonden Braziliaanse militairen een zelfgemaakt explosief... bij een katholieke gedenkplaats... waaraan de paus later deze week een bezoek brengt. Kort na het vertrek van de pauze liep in het centrum van Rio... een algemene demonstratie tegen onder meer corruptie uit de hand. Daarbij greep de ME in. Zeker vijf mensen zijn opgepakt. Vanuit de hele wereld worden prins William en zijn vrouw Kate... gefeliciteerd met de geboorte van hun zoon. Kate beviel gisteren aan het begin van de avond... van een gezonde zoon van 3,8 kilo naam van het jongetje is nog niet bekendgemaakt. Toen William werd geboren duurde het een week voordat de naam bekendgemaakt werd, zegt correspondent Arjen van der Horst. Dus het kan nog even wachten, maar misschien kan het ook al vandaag bekend zijn. Het enige wat we nu al weten is de titel van de prins. Die luidt volledig zijn koninklijke hoogheid, prins van Cambridge. En dat is natuurlijk omdat zijn ouders de hertog en hertogin van Cambridge zijn. Prins William liet na de geboorte van zijn zoon weten dat hij en Kate niet gelukkiger kunnen zijn. Prins Charles zei dat hij dolgelukkig is met de geboorte van zijn kleinzoon. Het weer dan, opnieuw tropisch warm vandaag. 30 tot 33 graden wordt het, met kans op onweer ook. Morgen gaan later op de dag bijna overal regen en onweersbuien vallen. Dan is het drukkend warm, rond 28 graden. Jolanne van der Welden bij de ANWB met de verkeersinformatie. Het is langzaam rijden en stilstaan op de A12 van Utrecht naar Den Haag... tussen knopen Prins Klausplein en Den Haag-Malieveld over vier kilometer. En straks hebben we aandacht voor de dakbedekkers. Die, die hebben namelijk recht op hitteverlof. Ja, wie zou dat niet willen deze dagen? hè?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 Vanavond op Nederland 2, De Slimste Mens. Met zanger Charlie Luske, presentatrice Janine Abring en acteur Sjoerd Plezier. Wie blijft overeind in de Vragenarena? Wie gaat door naar de volgende aflevering? Vanavond De Slimste Mens, rond half negen, bij de NCRV op Nederland 2. Download ook de gratis app. Bel 0800 6110. MKB Brandstof. Rust in je kop of je geld terug. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Mark had het er net al over dat het raampje ingeslagen moet worden... als de trein is gestrand deze dagen met deze temperaturen. Ga zo eens eventjes bellen hoe dat moet en of dat mag en alle details daarover. Groot oproer gisteravond weer in Cranjero. Ja, Gaan we zo ook over praten, maar eerst KPN. Want KPN verkoopt de Duitse mobiele dochter E-Plus... aan het Spaanse telecombedrijf Telefonica. Voor 5 miljard euro in contanten... plus nog eens een flink pakket aandelen in Telefonica Duitsland. Op de Amsterdamse beurs opende de koers van KPN zojuist 12 procent hoger. Na gisteren ook al op geruchten van jouw overname 13 procent hoger te sluiten. Analist Jos Versteeg is van Theodor Gillissen Bankiers. Goedemorgen. Goedemorgen. Is het een ver verrassende deal eigenlijk? Ik vind het wel... Ja? Ik, had, ja, ik ga er namelijk vanuit dat het niet doorgaat. Dus ik vind oh. het verbaast me wel dat ze, dat, dat ze toch doorzetten. Niet en doorgaat, is, waarom? Omdat het afgekeurd wordt uiteindelijk? Ja. Ja, de Duitse toezichthouder zou daar, heeft daar geen enkel belang bij om dit toe te staan. Kijk, in Duitsland heb je nu vier partijen. Deutsche Telekom en Vodafone, dat zijn de twee marktleiders met circa 30% marktaandeel. En de andere derde marktaandeel, dat zijn twee zogenaamde challengers, die voordelen genieten van de toezichthouder. Omdat zij ja, elkaar beconcurreren met hele lage prijzen. Nou, als je die twee nu uit de markt haalt en een nieuwe partij laat maken, dan heb je drie sterke spelers. En dan heeft de Duitse consument geen enkele baat bij. Ja, dat Ik heb te... al in, in de kranten gelezen ook, ja. dat er door een aantal, bijvoorbeeld de voormalige toezichthouder, dat hij er erg op tegen was. Ja, dat is eigenlijk te veel van het goede dan. Maar goed, uh, vooralsnacht uh, presenteren ze die deal wel. Wat zit daar dan achter? Ja, gewoon proberen en kijken of het lukte. Misschien met wat concessies. We hebben het een tijdje geleden ook gezien met UPS en uh, dat de, de, de, de, de, de, de transportbedrijf, dat we de naam vergeten, maar TNT Express. Ja. En dat ging uiteindelijk ook niet door. En ja, dat was helemaal voorbereid, helemaal gecommuniceerd. En uiteindelijk werd niet het laatste tikje gezet en we hebben daar veel meer voorbeelden van, ook in Europa. Uh, het is wel toegestaan hoor. In Duitsland is het gebeurd. En in, of sorry, in uh, Oostenrijk is het gebeurd. En in het Verenigd Koninkrijk is het gebeurd. Maar daar was sprake van een speciale situatie. waarin de marktleiders het zo moeilijk hadden. dat ze de benodigde investeringen niet meer konden doen. Nou ja, voor KPN is het wel van belang. Want ze krijgen er nu een leuke prijs voor. 5,5 miljard euro is aanzienlijk. Uh, overigens ook veel meer dan het bedrag wat uh, bij de vorige onderhandelingen werd uh, genoemd. En KPN heeft dat geld nodig. Ja, nou, kijk het punt is, door die twee bedrijven te combineren kun je aanzienlijke kostenbesparingen realiseren, zo'n 5 miljard. En nou, de beurswaarde van KPN was uh, gisteren uh, nog ongeveer in de buurt daarvan. Dus dat zijn aanzienlijke kostenbesparingen. En die wilden ze realiseren. En die konden ze niet realiseren door e, uh, O2 te kopen. Of het oude door het Telefonica Deutschland te kopen. Want dat wilde de Telefonica niet. En uiteindelijk hebben ze toen gedacht: nou weet je wat, dan verkopen we het maar. En dan realiseren we die kostenbesparing op zo'n manier. Ja. Want het gaat natuurlijk niet echt goed met KPN. Ze hebben vreselijk last van prijsdruk. Uh, ze moeten flink investeren. Ja, en uh, ja, dat gaat tegen elkaar in. Hè. Hoge kosten en weinig inkomen. Ja, omzet gedaald met 8%. Netto-winst gedaald met 68 Dat zijn ook weer geen cijfers, rapportcijfers waar je mee thuis kan komen. Nee, dus het is wat dat betreft wel goed dat ze eieren voor hun geld kiezen. En uh, E-plus verkopen, We moeten we dan maar zien of het goedgekeurd wordt. Maar in ieder geval hebben ze nu voldoende geld om te kunnen blijven investeren in Nederland. En ja, dat is een dure grap. Als we nog herinneren wat ze voor uh, de licentie moesten betalen voor de vier generatie. Die hadden ze echt nodig, dat moesten ze echt doen. Maar het heeft ze gerikkelijk veel geld gekost. Maar vandaag uh, de beurs reageert positief. Ja, inderdaad. Ik denk dat de koers, als het allemaal doorgaat, nog wel ietsjes verder omhoog kan... Maar uh, ja, als, als dan uiteindelijk toch blijkt dat dit uh, niet goedgekeurd wordt... Ja, dan hebben we het gedonder in de glazen natuurlijk. Want dan hebben we hebben hetzelfde probleem als uh, met, met TNT Express aan uh, het begin van het jaar. En dan krijgen we weer een forse terugval. Dus ik vind het zelf een, uh, ja, een hele gevaarlijke ontwikkeling... om daarin bijvoorbeeld in te beleggen. Ja, dat begrijp ik. Het advies is tussen de, de regels door duidelijk geworden. <laughs> meneer, meneer Versteeg, ik dank u wel. Jos Versteeg was dat van Theodor Gienisse Bankiers. Familie van de afgezette president Morsi die gaat het Egyptische leger aanklagen... wegens ontvoering en opsluiting van de voormalige president. Ondertussen zijn voor- en tegenstanders van de afgezette president gisteren in Cairo... opnieuw hard met elkaar in botsing gekomen. En daarbij viel één dode en tientallen mensen raakten gewond. Midden-Oosten-correspondent Sander van Horen aan de lijn. Sander, hoe ontstonden die botsingen gisteravond dan in, in Cairo? Dat uh, aanhangers van de afgezette president Morsi... op weg waren naar het Tahrirplein, Dat beroemde plein waar nog altijd een harde kern van uh, demonstranten aanwezig is. Die ervoor hebben gezorgd dat Morsi uiteindelijk is afgezet. Ja, en die botsten. Uh, er zijn beelden van uh, schietpartijen... waarbij aanhangers van Morsi het vuur openden op uh, zijn tegenstanders. Uiteindelijk kwam de politie tussen beiden met uh, traangas. En uh, is dat uiteindelijk uh, uh, uit elkaar gedreven... Maar je ziet hoe gespannen nog altijd die situatie is... met uh, twee groepen uh, mensen in uh, verschillende delen van Cairo. En ja, op het moment dat die bij elkaar komen... leidt dat bijna altijd tot gevechten. En gisteren zag je dus ook de kinderen van, van de afgezette president. Is dat ja. een soort offensief die, dat dat gecoördineerd wordt... vanuit ook de moslimbroeders? Dat weet ik niet. Voor uiteindelijk straatgevechten... heb je maar een paar heethoofden nodig die uh, op pad gaan en bedenken... wij willen nu naar het Taghirplein om dat over te nemen. En dan, dan krijg je dat soort situaties aan uh, de voet van de Nijl... de brug over de Nijl, wat uh, gisteren het strijdtoneel was. Ik denk dat dat redelijk los van elkaar staat. Want kijk, die moslimbroeders die snappen, of zouden kunnen snappen... dat ze een achterhoedegevecht uh, voeren. Het lijkt mij dat zelfs met een rechtszaak... wat uh, de kinderen van Morsi proberen aan te spannen tegen het leger... Hè, vanwege ontvoering van hun vader. Nou ja, het lijkt me dat het vrij kansloos is. En je ziet ook dat 71 procent, ja, opiniepeilingen in Egypte... moet je altijd een beetje voorzichtig mee zijn... maar vandaag uh, de media die berichten over een opiniepeiling... waarbij zegt dat 71 procent blij is dat Morsi vertrokken is. Ja, maar goed, aan de andere kant, je zou kunnen zeggen... als je uh, het leger was, laat hem vrij... Uh, want de, hij is het belangrijkste symbool op dit moment geworden... van de moslimbroeders. Ja, en met symbolen is het altijd heel erg oppassen natuurlijk... en kan er twee kanten op gaan. Amerika en gisteren ook Europa hebben gezegd dat Morsi moet worden vrijgelaten... of dat er een serieuze aanklacht tegen hem uh, moet komen. Want je kunt hem niet zomaar ergens vasthouden, is de gedachte. Dat is niet goed voor het democratisch proces... waarbij uiteindelijk vindt het Westen de moslimboeders toch weer betrokken moeten worden. Maar ja, wat gebeurt er als je hem vrijlaat? Stel je toch voor, dan wordt hij op schouders gehezen van demonstraties die uh, een nieuwe dynamiek zullen krijgen. En kun je op een gegeven moment de situatie krijgen... dat hij, de afgezette president, op zo'n brug over de Nijl staat... tegenover de politie en zegt ik ben jullie president, jullie moeten nu naar mij luisteren... het is een situatie die voor het leger, de nieuwe machthebbers in het land... toch ook ondenkbaar is. Ja, het is een paradox, dan heb ik jou daar. Dankjewel voor je uitleg, Sander. Sander van Horen was dat. Het is bijna kwart over negen. Als het te warm wordt in een gestrande trein waarin de airco is uitgevallen... zoals gisteren bijvoorbeeld gebeurde met een trein in de buurt van Schiedam... dan moet de conducteur de ramen inslaan. Dat vindt de maatschappij voor een beter OV. Rikus Spithorst is voorzitter van die maatschappij voor een beter OV. Goedemorgen. Goedemorgen. En dat moet gebeuren omdat er anders mensen flauw vallen. Ja, klopt. Uh, wat we gisteren hebben gezien bij... Uh, uh uh, bij Schiedam is dat uh, reizigers in een trein waarvan de airco door stroomuitval het ook niet meer doet. En waarvan de ramen niet open kunnen uh, zijn geworden door hitte en door zuurstofgebrek. Um, ja, dat mag gewoon niet voorkomen. En uh, wij hebben uh, tegen de NS gezegd, zorg dat er in uh, treinen met airco toch ramen komen die open kunnen. Zij het dan door de conducteur te openen. Want als je de airco het gewoon doet... moet je die ramen dicht houden natuurlijk. Ja, dat, dat is goed. morgen allemaal niet geregeld. Dus tot die tijd vinden ja. we dat bij extreme omstandigheden... in gestande uh, treinen om de reiziger te voorzien van frisse lucht... en dan helaas maar een ruitje moet, moet sneuvelen. Ja, maar euh, ja, zo'n conducteur, ik zie hem al de trein rondgaan... Ik bedoel, het zijn niet allemaal van die stoppertjes... er zijn ook hele lange treintoestellen bij... dan is hij nogal een tijdje bezig. Zeker, dan is hij best een poosje bezig. Aan de andere kant, als een trein een uur stil moet staan... in de brandende zon... Nou, dan heeft die conducteur dat binnen een uur natuurlijk echt wel voor elkaar. En het is natuurlijk heel raar voor een conducteur om zijn eigen trein te vernielen. Want dat vraag je eigenlijk van zo'n conducteur. En daarom vinden wij dat de NS-directie een conducteur die zo'n besluit neemt ook zou moeten steunen. En dat is uh, wat wij aan de NS gevraagd hebben. En heeft de NS al gereageerd op het voorstel? De NS uh, heeft de veiligheidsafdeling van de NS gevraagd zich over deze zaak te buigen. En wij verwachten vandaag uh, hom of kuit. Oké, okay, dat klinkt een beetje van als je een andere afdeling gaat vragen... om zich erover te buigen, dat je over een half jaar een keer een antwoord krijgt. Nou, nee, hoor, wij hebben benadrukt dat het nu heel warm weer is... Dus dat er nu uh, een reactie van de NS moet zijn en dat de NS even te raden gaat bij de mensen binnen de NS die er echt verstand van hebben, dat is logisch. En maar ging... we gaan niet wachten tot Sint-Jutemus. En hoe ging dat dan in het, uh, in het verleden? Want het is niet de eerste keer dat het een warme dag betreft. Klopt, maar goed. Steeds meer treinen hebben airco. Steeds minder treinen hebben daardoor ruimtes die open kunnen. We hebben die... Koploper intercities verbouwd zien worden. Die hadden eerst ruimtes die je open kon draaien. Die zijn nu dicht. We zien steeds meer van die moderne dubbeldekkers komen waarvan de ramen ook niet open kunnen. Dus het percentage treinen met airco en zonder uh, klapruimpjes dat, uh, dat neemt steeds uh, toe. En dat maakt dat het, het probleem dus ook steeds groter wordt. Ja, en die treinen doen het wel. Althans, die airco doet het over het algemeen wel. Tenzij die stilstaat. Ja. Want dan valt het ook uit. Nou, Meneer... niet, niet eens als die stilstaat. Maar als er ook nog problemen zijn met de bovenleiding. En er is gewoon geen stroom meer, ja. dan gaat het mis. Dus we hoeven ook niet bang te zijn dat straks de helft van de treinen in Nederland met ruitjes eruit uh, rijdt, gelukkig. Het gaat ook echt over extreme situaties waarbij re reizigers echt risico lopen uh, flauw te vallen. Maar dan moet je ook denken aan hartpatiënten die daar daarvoor niet, niet goed tegen kunnen. In dat geval, in dat uiterste geval, een klusje voor de conducteur. Ik begrijp het. Meneer Spitters. ik dank u wel. Rieke Spitters, voorzitter van de maatschappij voor Beter OV. Op de weg hebben we Jolanda van der Velde voor de verkeersinformatie bij de ANWB. En die ziet vanuit de Studio 1 file op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Daar is het langzaam rijden tussen Voorburg en Den Haag-Maliveld over drie kilometer. Voor dakbedekkers is het deze dagen werken in de smorende hitte. En daarom kunnen ze gebruik maken van hitteverlet. Colette van Une is bij zich op een dak in Almere. Colette, uh, ja, de vraag was tot hoe lang houden ze het vol? Hoeveel dakdekkers uh, zijn er nog aan het werk? Eentje op dit moment, maar dat is meer omdat ze bijna aan de koffie willen. Ze ja. hebben nog, werken nog heel eventjes door om met mij te kunnen praten en daarna gaan ze aan de koffie. Maar Leslie is nog wat stenen, wat kiezels aan het weg scheppen. Zodat Dirk Engelsman dadelijk weer een nieuw stukje dak kan gaan leggen, een nieuw stukje leer. Heeft u het eigenlijk wel eens meegemaakt, dat het echt mis ging door de hitte? Ja, dat is niet zo lang geleden nog. Een paar weken geleden waren we bezig op een grachtenpand. En ja, er kwam helemaal geen wind. En op een gegeven moment, ja, uh, je bent bezig. En voordat ik het weet, uh, wordt het zwart voor jou. U zag het niet aankomen, want u zit echt al best lang in het vak. Ja, ja, ja. Nee, ik zag het niet aankomen, nee. nee op een gegeven moment wordt het zwart voor jou. Je staat op en je wordt duizelig. En dan, uh, ja, dan is het altijd wel makkelijk als je nog een collega bij je hebt, ja. Want die ving u op? toen? Ja, die vaart wel. Ja, wel. Dus ja, dat was, dat was niet zo prettig. En toen zijn we ook gelijk gestopt. Ja. ja want als je dan aan zo'n randje staat, hè, jullie werken ook niet met, uh, met, met een hek aan, het, aan de rand, je kunt er wel vanaf donderen. Zou, kijk, deze boswering is wel hoog genoeg normaal gesproken, normaal is, dan werken we dan wel met randbeveiliging. Maar inderdaad, je kan, uh, ja, het kan ra je kan rare dingen gebeuren, je weet niet wat er gebeurt. Ja. Je wordt zwart hier van je ogen, je wordt duizelig en je weet het niet meer. Ja. Het nou, is gelukkig weer goed afgelopen. Uh, Katja uh, Unutuk van FNV Bouw is ook nog steeds uh, hier... Ja, Weet je wat ik me dan wel afvraag? Hè? We zijn aan een tijdje te kijken. Je kunt het allemaal goed afspreken, maar er is toch een Arbowet. Is dat nou niet genoeg? Nee, de Arbowet is niet genoeg. Want in de Arbowet staan er zaken als dat je naar alle redelijkheid het werk kunt doen enzovoort. Dus daar staan geen duidelijke normen in. En wij vinden dat bij onveilige werksituaties je moet zorgen voor duidelijkheid zodat er geen discussie is. En we vinden het dan ook van belang dat we deze norm wel hebben afgesproken. Boven de 40 graden uh, is een onveilige werksituatie en dan kan het werk uh, neergelegd worden. En dan gaat het dan ook nog om het naleven van die norm. Want ja, we zien uh, net iemand hier uh, gewoon uh, over een randje lopen. Ja. Hè? Ja. Ah. Nou, dat over dat randje lopen, daar strook ik ook heel erg van. Dus daar heb ik wel iets van gezegd. Uh, en ik hoop dat daarna geluisterd wordt. Ze heeft er iets van gezegd. Ja. Aan u de vraag gaat u er ook naar luisteren, nooit meer doen. Ja, dat gaan we doen, zeker. Zie je, dat zeggen ze dan. Ja. Gelooft er ook helemaal niemand. Nee, ja, kijk, we, wij kunnen als vakbond niet altijd overal op de werkplek uh, aanwezig zijn. Naleving is ook een, uh, vooral een kwestie van de werknemers zelf. En dat ze zich bewust worden van uh, de risico's die ze lopen tijze, tijdens het werk. En als er dan een stukje dakrand is uh, zonder uh, uh, valbescherming en iemand kiest er dan toch even voor om daar een paar stappen overheen te zetten. Ja, dan is dat een risico die ze, uh, naar mijn mening, niet zouden moeten nemen. Ik ga tot slot even op de thermometer kijken. Die hebben we op anderhalve meter hoogte gezet, zoals moet. En hij wijst aan, 42 graden. 42, ja dat verwacht je niet hè, het is echt ja. zo. Ja. Het is gewoon 42 graden ja, nu in de dat zon. Dat komt uh, omdat we hier nu in de volle zon staan, de wind is ook gaan liggen. Ja, maar ik wil eventjes, ik wil natuurlijk eventjes ja. naar de baas hier. Hè? Ja. Want we, ik snap ja. de verklaring, ja. John Spanhak. De koffie, wordt dat het einde van het werk of ga je toch nee, nog even door? we gaan doen? Nog toch nog even door. We gaan nog dus kijken. je trekt ze er gewoon helemaal niks van aan? Nee, ik, ik vind, de jongens moeten het zelf aangeven wanneer ze uh, kunnen. Nou, jongens, jongens, jongens, jongens. <laughs> Hoe lang kunnen jullie nog door? Ik denk ik nog wel een klein uurtje door Klei, Klein uurtje, klein, klein uurtje. uurtje. Oké, okay. nou Bert, je wordt. gaan een uurtje veerti... door met 42 graden. Colette, ik vind dat jij gewoon moet stoppen, hoor. 42 graden. Volgens mij hebben we een record te pakken. Ik ga het meteen doorgeven zo, aan de weermensen hier zo, op de redactie. Poeh. Goed, ik heb nog uh, nieuws voor u uit Indonesië. Uh, de president in 2004, die toen president werd, die verklaarde de oorlog aan de corruptie. In het laatste jaar van zijn presidentschap, we hebben het over de Jono, blijkt dat een loze belofte te zijn geweest. Volgens een recente opiniepeiling is de corruptie erger dan ooit, en vooral in de politiek. Ook de partij van de president zelf, op een enkele vertrouweling na, is verwikkeld in corruptieschandalen. Onze correspondent Michel Maas die bezocht de Anticorruptiecommissie, die een eenzaam en uitzichtloos gevecht voert. ...pada pengadilan corruptie terbuka untuk umum. Weer een dag. En weer een zaak bij het anti-corruptiehof in Jakarta. En alweer een horde journalisten voor de poort. Je zou dus zeggen dat de strijd tegen de corruptie op volle toeren draait. Maar niets is minder waar. De anti-corruptiecommissie, KPK, kan niet eens een fractie van alle zaken aan... ...zegt vicevoorzitter Adnan Pandupraja. heb 40 complaint. In een jaar, got Ik krijg 40 klachten per dag binnen. 6.000 per jaar. Maar de KPK kan er in een jaar maar 75 afhandelen. Can only proceed less than 75 cases a year. Het zijn wel de mooiste zaken die door de KPK worden aangepakt. Vandaag staat er bijvoorbeeld een politiegeneraal terecht... Hij heeft miljoenen euro's verdiend aan een handeltje in simulators voor rij-examens. De media volgen ook deze zaak op de voet. Vooral het privéleven van de generaal. Zijn vele vrouwen, zijn huizen en auto's. Dat zijn de dingen die de zaak interessant maken, bekennen de journalisten. Dat doet het bij mijn tv-station beter... dan alleen maar berichten over de juridische kant en over de corruptie zelf. Dat functionarissen corrupt zijn is geen nieuws meer. Het volk lijkt dat ze zelfs niet eens meer kwalijk te nemen, zegt de KPK-baas. Als een ex-minister, minister Danuri... We him for years. Neem het geval van een ex-minister. Die hadden we tot drie jaar veroordeeld. En toen hij vrijkwam, werd hij uitgenodigd op een feest van de universiteit. And he became honorable guest. I got surprise. No social sanctions. Hij was daar eregast. Er zijn gewoon geen sociale sancties. Maybe that's big question about this country. How they perceive about the ex-corruptor. Misschien is dat wel het probleem van dit land. Hoe de mensen maar blijven opkijken tegen die corruptors. Buiten de rechtszaken van de KPK is er geen enkele actie in Indonesië. We schrijven op wat hier gebeurt. Maar er zijn geen conclusies, geen analyses om een einde te maken aan het probleem. Het is alleen maar dit hier. De ene zaak na de andere. We voelen ons alleen, zegt Adnan. We hebben geen partner die net als wij denkt... en de corruptie wil bestrijden tegen elke prijs. Het parlement en de andere instituties werken alleen maar tegen ons. De generaal zal zijn straf niet ontlopen. Maar over een paar jaar is u weer vrij en kan die van zijn geld gaan genieten. If there is no changing about the sentence, there will be no major in the country. Als de straffen niet zwaarder worden, verandert er nooit iets in dit land, zegt Adnan. Drie, vier jaar gevangenis is niet genoeg. Even a capital punishment. Misschien de doodstraf. Zou die dat willen? De doodstraf? Ik denk dat dat een goede oplossing zou zijn. A good solutions, if possible. Vicevoorzitter van de Anticorruptiecommissie in Indonesië. Het is voor hem vechten tegen de BK. Correspondent Michel Maas die sprak met hem. Nog één onderwerp voor u en dat gaat over de gemeente Rotterdam. Want sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen heeft de gemeente Rotterdam 1,3 miljoen euro uitgegeven aan de beantwoording van schriftelijke vragen van gemeenteraadsleden. En de meeste vragen zijn gesteld door Arno Bonte, fractievoorzitter van GroenLinks in Rotterdam. Hij stelde er 112. Goedemorgen, meneer Bonte. Goedemorgen. U bent een hele duur, hè? Uh, ja, als je het op die manier bekijkt, wel. Hè. Als je berekent uh, 1000 euro gemiddeld per vraag en al vermenigvuldigd met 112 vragen vanaf 2010, dan lijkt dat heel veel. 112.000 euro dus? Ja, maar als je kijkt, het is sinds 2010, dus dat zijn gemiddeld drie vragen per maand. Nou, dat vind ik voor een raadslid niet overdreven veel. Ja. Hoe komt het dat die vragen zo duur zijn? Nou, omdat daar tijd in gaat zitten van ambtenaren. En die 1.000 euro, dat is gemiddeld per vraag. Sommige vragen zijn wat... Wat complexer, dan zal het wat duurder zijn. Maar sommige zijn vaak ook feitelijke vragen. Ja. En uh, ja, dat zal hooguit een, een, een paar honderd uh, euro zijn. Ma mag, ik, mag ik een voorbeeldje uh, eventjes vragen? Want ik heb u een keertje gesproken hier op deze zender, in, in, op Radio 1... over een blafverbod voor honden. Hoeveel zou dat ja. gekost hebben? Uh, nou, dat blafverbod voor honden, dat was een voorstel van, uh, van de burgemeester. En ik vond dat uh, belachelijk om zo'n uh, yeah. verbod uh, in te stellen. Uh, dus uh, nou, uh, onder andere door middel van schriftelijke vragen uh, heb ik dat ook aan de kaart gesteld. Maar ja, hoeveel, ja, ze, hoe, hoeveel hoe kost zoiets dan? Uh, dat is een uh, goede vraag, dat durf ik niet zo te zeggen. Dat, uh, <lacht> ik zelf schriftelijk ik, indienen, ik, ja. <lacht> hangt een beetje vanaf hoe goed er over nagedacht is. En dat, uh, dat voorstel voor dat bladverbod was heel slecht over nagedacht. Dus dan kost het ook veel tijd van ambtenaren om een goed, uh, goed antwoord te bedenken. Ja, en we hebben u ook wel eens gesproken over de luchtvervuiling. Dankzij de A13, hè? het moment Precies. dat u ja. witte lakens ja. uitdeelde, uh, vuurwerkoverlast. Dat zijn een beetje de vragen die u stelt, of zijn er ook vragen waarvan u denkt: Nou, had ik beter, jongen, als ik er nog eens over nadenk, beter niet kunnen doen? Nou, kijk, er zitten hele uh, grote onderwerpen bij. Dus inderdaad, uh, luchtvervuiling of uh, uh, de onveilige bedrijven in de Rotterdamse haven, zoals het bedrijf uh, Otvel. Uh, nou, daar heb ik regelmatig uh, vragen over gesteld. En dat heeft ook uh, geleid tot uh, betere inspectie, beter toezicht. Nee, maar ik, uh, ik vraag u nu uh, eigenlijk ja. gewoon om even die spiegel voor te houden. Even erin te kijken en uh, te zeggen, uh, Arno, wat had je beter niet kunnen stellen? Uh, nou, er zijn uh, de, de vragen over kleinere onderwerpen. Uh, bijvoorbeeld, uh, ik heb eens een uh, vraag gesteld over, uh, uh, zou het geen goed idee zijn om uh, het mogelijk te maken om de fiets mee te nemen in de bus? Uh, nou, Dan denk jij natuurlijk, van, hè, uh, fiets mee in de bus, dat is toch veel te krap. Uh, naar de provincie Zuid-Holland heeft een uh, leuk experiment gedaan... dat je ook fietsen voor op de bus kan uh, monteren. En het leek mij een goed idee dat we dat in de stad uh, ook zouden kunnen doen. Maar eigenlijk achteraf gezien, denk u, ja. Nou, het Misschien antwoord niet. op die vragen was dat uh, het ombouwen van die bussen zo uh, enorm duur zou zijn... Dat ik zelf ook vond van uh, daar moeten we maar niet aan beginnen. Dat geld kunnen we beter besteden. Ja. Uh, maar toch heb ik er geen spijt van dat ik daar uh, vragen over gesteld heb. Ik had ook gelijk een voorstel in kunnen dienen. Ja. En uh, ik gebruik vaak die vragen ook om uh, even de feiten op een rij te krijgen. Dus feitelijke informatie te hebben. Dat en daar het debat aan te gaan. Van... Het debat aan te gaan. Ja. Ik, ja. Nou, uh, uh, want het komt uit de krant uit de Metro. Uh, daar zegt Marcel Bogers ook, die is hoogleraar innovatie en in regionaal bestuur. Die zegt: dan heeft hij het niet specifiek over u, maar over al die vragen: scoringsdrift. Nou ja, dat zal er ongetwijfeld uh, zal dat er ook bij zitten. Maar dat is, heeft niet alleen met het stellen van vragen te maken, hè? Uh, ook welke debatten uh, je aanvraagt. Kijk, de meeste vragen uh, gaan uh, ofwel over het achterhalen van informatie. En dan zie je, kijk ik ben oppositieraadslid, dat het vaak, eh, coalitiepartijen die krijgen vaak onderhands informatie toegespeeld. Ja. Om een goede informatiepositie te krijgen, nou heb je die vragen nodig. En het tweede, eh, en dat zou je met een negatieve term scoringsricht kunnen noemen, is het lanceren van ideeën. Dus ik gebruik schriftelijke vragen vaak ook om eh, politieke ideeën te lanceren. Eerst een reactie te krijgen van eh, de wethouder en daarna het debat erover aan te gaan. Ja, en vervolgens bellen wij u weer, zoals bijvoorbeeld vandaag, maar dit keer was u zelf niet de oorzaak maar wel het, het leidend voorwerp Meneer Bonten, ik dank u wel voor uw reactie. Goedemorgen. Uh, en ik zeg ook goedemorgen tegen Wouter. Wouter, zo dadelijk bij jou. Wat ga je doen? Ja, we hebben te gast het CDA Tweede Kamerlid Mona Keizer. We gaan praten over de 6 miljard uh, extra bezuinigingen van het kabinet. Het CDA wil best meedenken en meedoen... maar dan moeten er wel allerlei zorgplannen van tafel. Dus daar gaan we het over hebben. En de Bulgaarse prostituees die hier in Nederland werken... worden deze zomer door hun pooiers op vakantie gestuurd... naar. Eén stad in hun eigen land Bulgarije en in die stad is inmiddels een compleet Hollandse wijk ontstaan en hoe dat allemaal zit. En dat zit... moet er dus zo ook werken. Schat ik Nou zo in. Ja, ja, dat gaan we nog uh, dat wel. gaan we horen. We zo. horen dat zo bij jou in Goedemorgen Nederland. Dit is Radio 1. E. Mark Visser met het NOS Journaal.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 Het weer dan nog, ja, dat warme weer. Opnieuw tropisch warm vandaag, 30 tot 33 graden. Met kans op onweer. Morgen gaan later op de dag bijna overal regen- en onweersbuien vallen. En dan is het drukken warm, rond 28 graden. De verkeersinformatie, Jolanda van der Velde bij de ANWB. Op de A12 Utrecht richting Den Haag voor Den Haag-Malerveld 3 kilometer. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Knooppunt Gouwe 4 kilometer. Bij Knooppunt Gouwe is de reis ook dicht. Dit is Radio 1, KRO, Goedemorgen Nederland, Wouter Kurpershoek, het CDA wil alleen bezuinigen als de zorgplannen van tafel gaan. Nederlandse prostitutiewijk in bulgaarse stad. Legalisering softdrugs levert geld op, zegt D66. En het ochtendtumeur van Mart Smeets. Het is vier minuten over half tien. Dit is Caro, Goedemorgen Nederland. Marjon van Roye bericht deze hele week vanuit Rio de Janeiro, waar alle katholieke taboes wel met de mond worden beleden, maar in de praktijk lekker met voeten getreden. En u kunt mij volgen op Twitter @wKurperzoek. Reacties en vragen kunt u kwijt op GoedemorgenNederland@kro.nl. Het CDA wil na het zomerreces best onderhandelen... over de noodzakelijke bezuinigingen van 6 miljard. Maar dan moeten de recente maatregelen die de zorg treffen van tafel. Goedemorgen, Mona Keizer. Goedemorgen. Tweede Kamerlid en woordvoerder zorg voor het CDA. Uh, minister Schippers van Volksgezondheid heeft vorige week... een zorgakkoord afgesloten met de zorgverzekeraars... de patiëntenverenigingen, medisch specialisten, ziekenhuizen... iedereen die ertoe doet in de zorg... Nou, er wordt sowieso al een miljard binnengeharkt vanaf 2015, eh, omdat het allemaal wat goedkoper kan. Daar bent u blij mee. Ja, ja want ik vond uh, de samenvatting die net uh, gegeven werd... de plannen voor de zorg moeten van tafel uh, willen wij uh, praten... die uh, is mij uh, wat tekort uh, door de bocht. Want het akkoord wat minister Schippers nu gesloten heeft... dat is op zich een uh, prima akkoord. Ze heeft ook eerder laten zien dat als je afspraken maakt met, uh, met de sector... met uh, ziekenhuizen, met medisch specialisten, met de GGZ-sector... dat die afspraken ook gehaald worden... en leiden tot minder hoge uitgaven in de zorg. En dat is een goede zaak. En waar ontstaan dan de problemen? Um, waar uh, problemen ontstaan, dat is met name in de langdurige zorg. Daar zijn de plannen, die gaan wel heel erg uh, ver. En wat is langdurige zorg? Hè? Dat is uh, zorg voor uh, ouderen, uh, gehandicapten. Uh, mensen met langdurige psychiatrische problemen. Daar schiet uh, het kabinet uh, te ver door. En uh, wat ik ook wel een punt van zorg vind, uh, is... is hoe alle oplossingen bij de huisartsen neergelegd lijken te worden. In de jeugdzorg moeten ze doorgaan verwijzen naar de kinder, uh, naar de jeugdpsychiatrie. In de nieuwe mantelzorgbrief die er ligt, krijgen ze er een taak bij om goed te letten op mantelzorgers. Dus ja, voor de duidelijkheid, de huisarts wordt belangrijker. Dat is op Aan zich he, mogen ze ja. eerder zeggen van dit gaan we zelf oplossen. U hoeft dat, niet naar een specialist. Ja, dat is op zich een goede zaak. Want bijvoorbeeld vroeger, um, toen, toen ik nog jong was, voor kleine, um, um, kleine operaties, ja, zou je bijna zeggen, dat deed de huisarts ja. gewoon. Tegenwoordig ga je naar het ziekenhuis en dat is duur. Ja, die rekenen dus, duizend euro voor een oor. Eh, ja, schouder. want je, ja, je, je moet uh, bijvoorbeeld uh, in dat bedrag zit ook dat hele gebouw... met alle medische uh, apparatuur. Dus, Terwijl heel veel dingen de huisarts prima kan doen. Maar, dus dat is een goede zaak. Maar je moet wel even opletten, wat leg je allemaal uh, neer bij de huisarts? De huisarts lijkt een soort Haarlemmerolie te worden van uh, Haags beleid. En ze kunnen heel erg veel, maar dan moet je ook wel opletten... dat ze ook daar de middelen voor krijgen om het te doen. De huisartsen zelf zijn enthousiast. Ja, dat, daarom, omdat de beweging een goede is. Maar ze krijgen nu dus die kleine uh, operaties, krijgen ze. Moeten de kinderpsychiatrie door gaan verwijzen. Uh, ze moeten gaan letten op mantelzorgers. En dat is op zich allemaal toe te juichen. Maar we moeten wel kijken, van, kunnen ze het ook? Welke middelen krijgen ze ervoor? Maar dat betekent dat er dus uiteindelijk toch weer extra geld... zal moeten worden uitgegeven om die huisartsen te faciliteren. Ja, dat staat trouwens ook in het zorgakkoord. Ja, Ze sluiten zoveel akkoorden dat je op een gegeven moment... weet niet meer welke er bedoeld wordt. Maar het meest recente akkoord dat Schippers gesloten heeft... daar staat ook in dat huisartsenuitgaven... Uh, mogen stijgen voor die kleine operaties. Maar dat is wat u wilt. Dus dat is op zich goed, maar ik vind wel dat we in het debat wat daar nog over gaat komen. nou eens al die verschillende onderwerpen bij elkaar moeten vegen. Want uh, staatssecretaris Van Rijn, die zegt. huisartsen moeten meer gaan doen in de jeugdzorg, moeten meer gaan doen in mantelzorg. Minister Schippers zegt. huisartsen moeten meer gaan doen in kleine operaties. Op zich goede bewegingen, maar kan je het in combinatie met elkaar? kunnen ze het ook. Maar waarom aan um, het begin alweer op de rem gaan staan waarom niet eerst gaan proberen en dan over twee jaar zeggen... oké, okay, we waren misschien wat te voortvarend... met al die nieuwe taken van de huisartsen. Omdat waarom gelijk alweer op de rem? Nou ja, op de rem, het is gewoon van tevoren goed kijken wat je, wat je doet. Kijk, we hebben te veel gezien dat er maar gedaan wordt. En we hebben het hier We hebben het niet over iets in een laboratorium. We hebben het over zieke mensen, we hebben het over kwetsbare mensen... ouderen, verstandig gehandicapten, kinderen met psychiatrische problemen. Daar moet je van tevoren wel goed weten, dat ja, nou, kan noem, het ook. Ja, precies, maar nu noemt u wel de groepen die kwetsbaar zijn... Maar er er zijn ook talloze mensen die naar de huisarts gaan... en volkomen onterecht nu worden doorverwijzen naar de medisch specialist. Nou, Of dat in zijn algemeenheid zo is, dat weet ik niet. Het gebeurt wel. Een huisarts en daar, durft niets meer zelf te doen. Nou, En dat is ook goed, dat heb ik ook gezegd. Dat is goed. Alleen we moeten wel opletten, kunnen ze het ook binnen de middelen? Want ik weet van huisartsen dat, dat daar ook flink geknepen wordt door zorgverzekeraars... Dus we moeten goed kijken van wat gaan ze nou allemaal doen... op al die verschillende beleidsterreinen... en krijgen ze daar ook voldoende middelen en ruimte voor. De mantelzorg. Ook een belangrijk onderdeel van het bezuinigingenpakket. Aan de ene kant uh, zegt de staatssecretaris Martin van Rijn... oké, okay, mantelzorgers hoeven niet alles te doen. Billenwassen moeten we aan de professionals overlaten. Aan de andere kant wordt er vandaag weer gesuggereerd... dat ze uh, geen vrijstelling meer krijgen, de mantelzorgers... als het gaat om, uh, om op, uh, op de erfbelasting. Dus we worden aan ja. de andere kant wordt het weer onaantrekkelijk gemaakt. Ja, dat staat uh, in die uh, brief uh, van de staatssecretaris... overigens ergens in een nood, nood 8 om precies te zijn... dat uh, de het mantelzorgcompliment wordt afgeschaft. Dat is die 200 euro die mantelzorgers kunnen aanvragen... En als je die krijgt, dan krijg je, kan je ontheffing krijgen van een bepaald gedeelte van de erfbelasting. Nou, als het mantelzorgcomplement verdwijnt, verdwijnt dat natuurlijk uh, ook. Um mantelzorgers, op zich, de gedachte die er in die brief zit... van veel waardering voor mantelzorgers, dat deel ik volledig. En ook dat er nu duidelijkheid gegeven wordt... dat mantelzorgers niet verplicht kunnen gaan worden... om de persoonlijke verzorging, het wassen te doen. Dat is op zich ook prima. Alleen, hoe gaat dat uitpakken in de praktijk? De wet die gemeentes uh, um, daarvoor hebben, de wet maatschappelijke ondersteuning... gaat aangepast uh, worden. En al degene die een tijdje geleden bij uh, Nieuwsuur gezien heeft... hoe dat keukentafelgesprek ja. gaat, die kan zich daar een voorstelling bij maken. Er zat uh, een dochter en een moeder. En um, een, oudere, een oudere dame die veel ondersteuning nodig had. En die ambtenaar die was eigenlijk een beetje bezig... om meer zorg richting die dochter te krijgen. En die dochter die ging steeds sipper kijken... Want ja, die deed de tuin al en die deed al allerlei andere zaken. En zeg jij dan maar eens nee op zo'n moment... waar je moeder bij zit tegen zo'n ambtenaar van de gemeente. Dus dat het die... niet verplicht gaat worden is prachtig. En dus moet de samenleving het oplossen. Maar hoe gaat het er in de praktijk uitzien? Nou, de praktijk wordt dan dat de samenleving het moet oplossen. Ja, en, da en, dat is, en dat is de veronderstelling dat de samenleving nu niks doet. En het tegenovergestelde is het geval. 3,5 miljoen mensen zorgen voor uh, hun ouders, voor hun verstandelijk gehandicapte kinderen. En die doen al heel veel. heel veel mensen Het zou daarvan. zijn als ze niet zoveel zouden nee, doen. absoluut. Dus dat is ontzettend goed. Of je nou 200 euro ervoor krijgt of niet. Precies, daar ben ik volledig met u eens. Maar Alleen, wat is er dan de, het probleem de, de met gedachte, die De gedachte die erachter zit, is dat mensen niet voor elkaar zorgen. Terwijl mensen heel veel voor elkaar zorgen. En we zijn wel gewend geraakt met elkaar om richting de overheid te kijken. Dus daar moet echt wel een stapje terug. Maar waarom moet die, moeten de gemeentes het nou anders gaan doen? Ja, ik snap het wel. Gemeentes krijgen veel en veel minder geld voor al die taken. Krijgen veel zwaardere doelgroepen. En willen, letterlijk een citaat, nee gaan zeggen tegen hun burgers. En mijn stelling is dat als jij taken krijgt met te weinig geld... moet je geen nee gaan zeggen tegen je burgers. Dan moet je nee gaan zeggen tegen dit kabinet. De steun van het CDA is cruciaal. Vooral in de Eerste Kamer straks. Uh, welke maatregelen moeten er wat u betreft van tafel? Heel concreet, harde eisen. Nou, Het is, um, het is op zich een, een vraag die vaak gesteld wordt. Maar dan, nou ja, we uh, willen het weten. Ja, dat snap ik volledig. Alleen het feit is wel dat de kiezer gezegd heeft... Um, dat de PvdA en de VVD het moesten gaan doen. Het CDA heeft 13 zetels. PvdA en de VVD hebben na een prachtige campagne geweldig gewonnen zijn voortvarend uh, aan de slag gegaan... met zelfs bijna een soort liefdesverklaring... van Samsom en Rutte bij uh, Pauw en Witteman. En die zullen nu wel moeten laten zien uh, waar het heen moet. 6 miljard is nu uh, het bedrag. Waar komen ze nou zelf mee? Nou, één ding is duidelijk. 6 miljard kan niet zonder pijn. Nee. Dat zal de oppositie vinden en dat vindt het kabinet. Ja. Nou, in ieder geval het CDA vindt dat ook. We zullen daar met elkaar iets van gaan maken. waar merken. zit de pijn als het om het CDA gaat dan? Nou dat ze uh, nu met echte plannen gaan komen. Wat ze tot nu toe gedaan hebben, is vooruitschuiven. schuiven. Dus, uh, het, uh, het, uh, het sociaal akkoord, daarvan is toen gezegd... de 4,3 miljard zijn van tafel, terwijl iedereen wist dat dat onmogelijk was. En in die plannen zit bijvoorbeeld de hervorming van uh, de, de arbeidsmarkt... de werkeloosheidswet. Nou, dat is er eentje die natuurlijk in volle omvang terug gaat komen... Veel overleg met uw partijgenoot. Elko Brinkman in de Eerste Kamer hierover. Omdat die Eerste Kamer als gevolg van de verkiezingen zo belangrijk uh, geworden is. Of trekt u gescheiden op dan? Wij spreken elkaar geregeld, uiteraard. Dat is niet helemaal de bedoeling hè, van, van ons systeem van Tweede en Eerste Kamer. Volgens mij is het de bedoeling van een, van een democratie... dat je met elkaar in gesprek bent. Altijd. De Eerste Kamer controleert alleen. Hè? Uh, nou, nee, dat is niet... De Eerste Kamer is ook medewetgever... Uh, en de Eerste Kamer heeft natuurlijk ook allerlei... Uh, heeft ook een instrument daarvoor om wetgeving uh, te beïnvloeden. Hoe gaat het met het CDA? Nou, wel goed eigenlijk. In de peilingen niet als u daarop duidt... maar met het CDA, de mensen die daarin aan het werk zijn, gaat het prima. Want dat blijft ondanks die oppositierol uh, ja, op 13 steken... Ja, nou ja, de ene keer zijn het er wat meer, maar het is niet Maar ja, Dan zijn het er veertien. Nou, soms misschien zelfs vijftien meer, Kupersok. Het is toch feest, neem ik aan. Nee, dat zijn geen peilingen waar nee, we blijven maar waarom, worden. Maar waarom blijft het moeilijk? Want je zou zeggen, een oppositiepartij groeit altijd... en zeker in tijden van bezuinigingen. Ja. dat lukt bij het CDA niet? Nee, dat is uh, helemaal uh, correct. En ja, ik denk dat dat er een beetje mee te maken heeft... dat we zijn natuurlijk ook wel van ver gekomen. Uh, ik ga er niet van uit dat uh, na alles wat er gepasseerd is... Uh, de, de kiezer zomaar het CDA weer in de armen sluit. Is de strategie harder oppositie voeren? Dat zien we al een beetje bij, uh, bij Sibrand uh, uh, van Haarsma-Buma. Dat het wat feller is. Ik neem wat... een slokje nee, koffie, ja, ik, ik, ik begrijp dat u schrikt, maar... <laughs> Nee, nee. Um, nee het is, kijk Als je nou kijkt, van, waarom is het CDA in deze positie terechtgekomen? Nou, een van de punten daarvan is dat de, de kiezer niet meer wist waar het CDA voor stond. Dus wat wij nu aan het doen zijn, is heel nadrukkelijk aangeven hoe wij kijken naar Nederland en hoe wij kijken naar de oplossingen van de crisis. Nou ja, u bent van een meepratende partij een oppositiepartij geworden. Dat, dat lijkt me is een toch, groot verschil. Maar dat is toch correct? We zitten toch in de oppositie? Nee, dat is ook. Maar ik neem aan dat dat nogal een cultuuromslag uh, betekent. En dat vertaalt zich nog niet in zetels. Nou, volgens mij zijn met name de journalisten... en de PvdA en de VVD meer van slag dat we dat doen... dan dat wij dat zelf zijn. Het is voor ons eigenlijk best wel een boeiende tijd... om weer duidelijk aan te geven waar wij de oplossingen voor zien. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar de situatie waar Nederland in zit... het feit dat er bezuinigd moet worden... hebben wij dus ook wel durven aangeven waar het bezuinigd moet worden... bijvoorbeeld de loonmatiging. Dus dat er uh, niet meer uh, loon uitgekeerd gaat worden, maar minder. Tot slot, bevalt het u als nieuw Kamerlid na dit eerste uh, lange jaar? Ja, ik, uh, ik vind het ontzettend uh, mooi werk om te doen. Je zit uh, midden, uh, je zit in, in, natuurlijk in Den Haag. Je bent mede-wetgever, uh, je controleert uh, de regering. Nou, en met uh, dit kabinet is het uh, prima controleren. We gaan het allemaal weer zien na het reces, wanneer is het reces afgelopen? Volgens mij 2 september. Oh, dus u heeft nog wel. Ik heb even, nog voor, Voorlopig ja. even de tijd. Dank u wel, Mona Keijzer, Kamerlid van het CDA. Vandaag te gast bij ons in de studio. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen we een vraag naar aanleiding van Niels... dat u in het bijzonder interesseert. Vleermuizen duiken deze dagen veel op in slaapkamers. Het zijn verdwaalde jongen die door openstaande ramen naar binnen vliegen. Wat moet je doen om zo'n vleermuis weer je huis uit te krijgen? Erik Jansen van de Zoogdiervereniging heeft het antwoord. Nou, wat u vooral niet moet doen is proberen de vleermuis te vangen. Dat is ten eerste heel erg lastig en uh, de kans erg groot... dat u de vleugels van de vleermuis daarmee beschadigt. U moet gewoon wachten tot het uh, schemerdonker wordt het gordijn wegschuiven, het raam wagenwijd openzetten... en de deur dicht, licht uit. Dan zullen u zien dat die vleermuis binnen een half uur... de weg naar buiten weer gevonden heeft en buiten gaat rondvliegen. Als die firma's in de woning zitten, dat is eigenlijk heel... Uh, tenminste in de spouw, is heel natuurlijk. En uh, is voor ons ook uh, profijtelijk. Want iedere vleermuis uh, vangt voor ons 3000 euro per nacht. Heeft u een vraag bij de actualiteit? Mailt u ons dan naar goedemorgennederland.nl... voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Rio de Janeiro... ...naar onze verslaggeefster Marion van Rooyen. Op het strand van Ipanema. En hier naast de Braziliaanse vlag wappert de regenboogvlag. De vlag van de homoseksuelen en de lesbiennes. Nog geen strand verwijderd van waar de paus zo meteen miljoenen jongeren zal toespreken. Hier een hele mooie bruine jongen. Was je katholiek? Zo, zo katholiek. Ja, ik is katholiek. domingo naar de Elke zondag ga ik met mijn hele familie naar de kerk. Ja, familie totaal. En heb jij iets tegen homo's? Não, não, <laughs> nee, ik ben gay. Nee, zegt ik mezelf gay. Oké, okay, maar weet je de familie dat je gay bent? Sabe, a familie is het sabe. De hele familie weet het. En toch ga je met de hele familie naar de katholieke kerk, waar homoseksualiteit niet geaccepteerd wordt. Exactamente. Ben jij monogaam? of mij monogaam? Ah, nou, ik heb dus. Nee, ik heb verschillende vriendjes. Twee prachtige meisjes met van die hele dunne bikinietjes. Tussen hun billen. Ze ligt ook helemaal omhoog met die billen om zoveel mogelijk bilbruin te laten worden. Ach, katholicisme hier gaat toch echt over genieten van het leven. Hoi. Zij katholica. Zie? Ik ben katholica. Ja, twee meisjes liggen hier. Ja, ze is katholiek. Ben je tegen het gebruik van condooms? Contra aborto? Nee, Nou, zo kan ook niet tegen abortus. En toch katholiek? Ja, maar het is katholiek. Hoe werkt dat dan? Um, het werkt gewoon. Zoals het in dit grootste katholieke land ter wereld altijd gewerkt heeft. Goed, de eerste bischop van Brazilië werd opgegeten door de Indianen. Maar daarna schreven de priesters wel naar Rome dat het hier allemaal Sodom en Gomorra was. Maar ze hadden gewoon vrouwen en hun zonen... Werden ook weer priester. De belangrijkste invloed in dit enorme slavenland kwam uit Afrika. Priesteressen voeren een wassing uit. op de kade. waar tot 1888 de slaven van Brazilië aankwamen. Dit is de eigenlijke godsdienst van Brazilië. En hier gaan de priesteressen. in het wit, in trans. De katholieke kerk met zijn vele heiligen absorbeerde de Afrikaanse goden zonder veel problemen. Maar het is pas nu, met de opkomst van de evangelische Pinksterkerken, dat er een absolute vijandschap tegen de Afrikaanse godsdienst is uitgeroepen. Hier, deze pastor houdt weer zijn een donderpreek tegen homoseksualiteit. Het gaat natuurlijk ook weer over de aberratie van seks voor het huwelijk... Het mag allemaal niet van deze kerken. Dag Gabrieli, was jij vroeger katholiek? Ik was katholiek, Ik voel katholica moesten. Ja, haar moeder was heel erg katholiek. En toen, er moet iets gebeurd zijn. Ai, dan zie ik al referentie. Ze vertelt hoe haar vader er nooit was. Want hij is een enorme alcoholist. Die converte opangelische Christop. Nu zijn ze allemaal evangelisch. En haar vader drinkt niet meer. Ja, Strenge wetten hebben jullie, hè. Je mag niet drinken, je mag niet dansen, je mag geen carnaval vieren. Is het niet moeilijk? ...voor een Braziliaan Zo'n zijn dingen correctes. Je mag niet opnemen. Waarom niet? Niet alle Pinksterkerken blijken even gastvrij. Want even later word ik uit deze universele kerk van het Koninkrijk gegooid. Nou, senor. Nou, senor. Nou, gezellige boel is die kerk, zeg. wij maar het Homostrand. De papen. Wij zijn zeer welkom. Wat mij betreft is die pauze hier helemaal welkom, hoe die ook is. Wij zijn een avontuur, we moeten En al oh ja! En we krijgen vrij af. Oké. Okay. Marion van Rooyen vanuit Rio de Janeiro. every day van de band Man Friday. Dat is een Afrikaanse band uit Zimbabwe die tegenwoordig vanuit Londen werkt. En dit nummer was vanuit ja, 2013. Dat is eigenlijk vorige maand, juni 2013. Het is vakantietijd in Nederland, ook voor Oost-Europese prostituees die hier werken. De Bulgaarse vrouwen van lichte zeden gaan elke zomer terug naar hun vaderland. En daar komen ze elkaar allemaal weer tegen. En wel in het Bulgaarse stadje Sliven. Mitra Nazar, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je bent onze correspondent op de Balkan. Wat is dat voor stadje? Ja, het is een heel klein uh, stadje in het noordoosten van Bulgarije. Uh, straatarm. Uh, er is verder weinig werk. Uh, dus uh, de georganiseerde misdaad vaart daar uh, heel goed bij... Het is een broeienest van, uh, van georganiseerde criminaliteit in Bulgarije. De, de grootste maffiabaas komt er vandaan. En, uh, nou ja, er lopen dus ook naar schatting zo 500 uh, pooiers rond. Die uh, meisjes daar rondselen voor de prostitutie vooral in, uh, in West-Europa. En uh, die jongens hebben hele goede banden ook met onder andere Nederland. En dat is de reden waarom die vrouwen uh, veel uh, in Nederland achter de ramen terechtkomen. Dus de Bulgaarse en, uh, prostituees achter de ramen, bijvoorbeeld in Amsterdam... die komen vrijwel ja. allemaal vanuit dit stadje? Een heleboel, ja. En vooral ze komen vooral uit het Noordoosten arme gebied. En Slieven is, uh, is ja, hofleverancier, kun je, kun je wel zeggen... ...van prostituees in heel Nederland en vooral heel veel in, in het noorden van Nederland... ...in Groningen en Leeuwarden uh, worden gezien. Uh, maar ja, inderdaad, het is heel een hele vreemde gewaarwording dat, uh, ...dat zoveel vrouwen uit één, één plek komen ja. in Bulgarije. En gaan ze in de zomer blijkbaar dus ook allemaal weer terug naar datzelfde stadje... Ja, het is wel bekend, dat hoorde ik daar ook, want ik ben er geweest, dat de meeste meisjes in de zomer even terugkomen. Uh, door hun, hun pooier uh, teruggestuurd uiteraard, of uh, voor even een, uh, een opknapbeurt beurt. Uh, ze gaan naar, naar de beauty salon, ze gaan naar de kapper, ze gaan naar de dokter voor een voor eetstest ook. Uh, dat soort dingen uh, gebeuren allemaal in de zomer. Uh, maar daarbij worden ze natuurlijk wel uh, uh, goed in de gaten gehouden door, uh, door de pooiers die, die, uh, ja, die daar de zaken waarnemen. Ik heb begrepen dat er zelfs een soort van Nederlandse wijk is, waar deze dames ja. vooral dan uh, naar terugkeren. Ja, het is een, uh, dat is een veelgehoorde, uh, eigenlijk een beetje gekscherend wordt het de Hollandse wijk genoemd. Uh, dat is namelijk uh, een hele gekke gewaarwording. Omdat het een hele arme stad is. En er is één wijk uh, waar je het geld echt ziet vloeien, waar uh, dikke auto's rondrijden, waar uh, gloednieuwe appartementencomplexen uit de grond worden gestampt. Uh, en volgens de politie daar, uh, die ik heb gesproken, zei, is dat dus ja, geld wat, wat rechtstreeks eigenlijk uit Nederland uh, daar uh, naar binnen wordt gesluist en wordt geïnvesteerd. En dat wordt daar dus inderdaad het Hollandse kwartier, de Hollandse wijk genoemd. Uh, de plek inderdaad ook waar veel schoonheidssalons zitten, veel kappen. Kappers, uh, waar je vrouwen rond ziet lopen in, in, in vrij dure kleding. Uh, wat, uh, wat heel gek is in zo'n heel arm gebied. Is het een publiek geheim dat deze meiden in de prostitutie werken, of zijn heel veel van hun uh, familieleden, ouders, er niet van op de hoogte? En denken ze dat ze iets heel anders doen en daar gewoon goed geld mee verdienen? Vaak weten familie niet wat ze in Nederland doen. Eh, er wordt een beetje vaag over gedaan. Er wordt ook, ook niet veel over gesproken. Maar zo'n meisje vertelt bijvoorbeeld eh, dat ze in, in de horeca werkt... Of, of in de schoonmaak inderdaad. Dus het is dus echt wat anders doet. Eh, maar aan de andere kant merk ik dat er ook... Eh, dat, dat dat eigenlijk ook wel algemeen bekend is daar. Dat als een, als een meisje naar Nederland gaat om te werken... ja, dat één en één is twee. Dus het, het is een beetje schimmig. Um, en ik, ik vroeg bijvoorbeeld wat jongens op straat daar... Van waarom al die vrouwen toch in Nederland zijn... en wat ze. Daar ja. En, en toen zei hij uh, ja, een beetje lachend van, ja, tulpen plukken natuurlijk. Ja. En, en er wordt dus, uh, ja, iedereen weet het, maar niemand praat erover. Dat is een beetje de sfeer die daar hangt. Tot slot, Mitra, kort nog even. Hebben deze meiden ook echt vakantie? Of is het toch allemaal wat uh, macaber en sinister, die vakantie ja. daar? Ja, uh, ik zou, ik zou willen zeggen uh, dat, je niet, dat je het niet een, een leuke vakantie kunt noemen. Uh, ze gaan natuurlijk wel terug naar hun familie, dus, dus ik denk dat dat voor die vrouwen wel, wel fijn is. Maar uh, ja, ze worden op de hielen gezet door hun kooiers, uh, dus een okay. vakantie zou ik het niet noemen. Goed, Mitra Nazar was dat onze correspondent op de Balkan. Wij zijn terug direct na tien uur. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO.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 Het is nu vijf dagen voordeel bij KLM. Dat is vijf dagen lang voordeel op tickets naar de mooiste vakantiebestemmingen. Bijvoorbeeld Bangkok voor 649 euro. Nairobi voor 769 euro. Of Venetië voor maar 129 euro. Bekijk alle aanbiedingen en boek snel op klm.nl slash vakantie. Je hebt nog maar tot vanavond 11 uur.